Vijf uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Sven Kramer weer Europees kampioen all-round. Monument voor slachtoffers treinramp Harmelen. en gouden ganzenveer voor Anniette van der Zijl. Sven Kramer is voor de vijfde keer Europees kampioen geworden. De Vries, die dit jaar zijn rentree maakte na lang blessureleed... was op de 10 kilometer 7 seconden sneller dan Jan Blokhuizen. En Dat was voldoende om hem in het klassement voorbij te gaan. De race van Kramer bezorgde hem ook zijn derde afstandstitel. In het eindklassement werd Blokhuizen tweede. Het brons was voor de Noor Bukkou. Vierde werd Koen Verwij. De laatste Nederlander Tetjan Bloemen werd negende. Bij de vrouwen ging de Europese titel zoals verwacht naar Martina Sablikova. Irene Wust werd derde achter de Duitse Claudia Pechstein.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 Of die door eigen toedoen in problemen zijn gekomen. Volgens minister Opstelte van Veiligheid en Justitie blijkt uit de 500 meldingen per dag dat het nummer voorziet in een behoefte. Opstelte gaf vandaag het officiële start voor de campagne. 144 Red een Dier. In een Gelderse uiterwaart aan de Waal zijn vanmiddag zes paarden gered die daardoor het hoge water vaststaten. De brandweer moest met vier korpsen uitrukken om de dieren te kunnen bevrijden.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 De PVV heeft Kamervragen gesteld over het gewaten de hoofddoek... die koningin Beatrix en prinses Maxima droegen... bij bezoek aan een moskee in Abu Dhabi. De partij vraagt of deze wanvertoning niet voorkomen had kunnen worden. De koningin begon het staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten vandaag... met een bezoek aan de moskee waar de stichter van de Emiraten begraven ligt. De PVV vraagt premier Rutte en minister Leers... of het kabinet zich realiseert dat het staatshoofd op deze wijze... de onderdrukking van vrouwen legitimeert. Schrijfster en historica Aniette van der Zijl krijgt dit jaar de Gouden Ganzenvier. De cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die veel betekent voor het geschreven woord in Nederland. Van der Zijl is bekend van bestsellers als Sunny Boy en Anna. Ook schreef ze een biografie over Prins Bernhard. De jury roemt Van der Zijls goed gedocumenteerde en zeer vaardig geschreven levensverhalen. De schrijfster krijgt de prijs op 5 april uitgereikt.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 Goedemiddag. Zes minuten over vijf. We gaan nog door tot zes uur met langste lijn. Met veel schaatsen in dit laatste uurtje op de zondag. Het EK Allround schaatsen in Budapest. Het zit erop. Sven Kramer is daar voor de vijfde keer in zijn loopbaan... Europees kampioen geworden. Even terug naar Sebastian Timmerman. Want die tweede plaats van Jan Blokhuizen... daar ging nog wat geruchten ah, ja. over een blokje raken. Of ja. het is er iets ja, over duidelijk? Uh, nou ja, in ieder geval heb ik het uh, klassement voor mijn neus staan. Daar staat Blokhuizen gewoon nog steeds als tweede. En ook dus als tweede in het eindklassement. Uh, dus wat dat betreft uh, staat hij gewoon in die uitslag. Hij zat er echt in de buurt hoor. Het was aan het einde van de kruising. Bij het ingaan van de binnenbocht. Hij kwam uit de buitenbaan ging de binnenbaan in. En hij zat er echt bij in de buurt. Het was heel moeilijk te zien of hij nou net wel of niet zo'n blokje wegtikte. Helaas is het een sport geworden. Ook het schaatsen. Waarbij we dus op dat soort dingen moeten letten. Vorig jaar Colalbo overkwam het hem trouwens ook al bij het Europese kampioenschap. Toen op de 500 meter. En kwam hij er ook net mee weg. Uh, toen had hij trouwens een blokje ook echt overduidelijk weggetikt. Maar dat blokje bleek op ...op de lijn te liggen en niet aan de binnenzijde van de lijn. Ja, daar hebben we het eigenlijk over. Het gaat al lang niet meer alleen om wie de snelste tijd heeft gereden. Maar voorlopig uh, lijkt het er dus gewoon op dat uh, Blokhuizen dat blokje toch niet geraakt heeft. En ook niet tussen de blokjes door met zijn punt over de lijn is gegaan. En gewoon daardoor blijft staan als tweede. Maar het was nipt hoor. In ieder geval, Kramer dus opeen. Gewoon de snelste tijd gereden. 10 kilometer gewonnen. En dus ook het eindklassement op zijn naam geschreven. En wat een comeback van Sven Kramer. 5 kilometer gewonnen. 1500 meter gewonnen. En de 10 kilometer gewonnen. Volkomen verdiend en volkomen terecht. Gezondheid Erben. Volkomen terecht voor de vijfde keer in zijn carrière. Europees kampioen. Toch heel even vragen aan Erben. Want voor dat wereldkampioenschap allround. Dan is Skobrev er wel eens waarbij. Dan komen er nog weer wat Noord-Amerikanen erbij. Maar Sven Kramer in deze vorm. Als hij dit doortrekt. Nou ik denk dat hij in deze vorm daar ook gewoon weer een hele goede kans maakt. Hij wint die gewoon op drie afstanden. Hij wint die de 5 kilometer, de 5 kilometer en de 10 kilometer. En ik vond het toch wel mooi om te zien. Want hij kwam hier voor ons langs. Toen kwam hij over finish heen en hij was blij. Maar de ronde daarna zag ik echt toch wel dat er heel veel agressie... en er kwam toch wel heel veel uit. Dit, dit, dit betekende toch wel heel erg veel voor hem. En hij, is, hij is natuurlijk anderhalf jaar uit geweest. Hè. En dan is het, ben je toch een klein beetje onzeker. En dan is het toch wel lekker dat je weer... Als je grote, zelfs als je Kramer is, Zelfs als je Kramer is, natuurlijk ben je onzeker. Je weet nooit of je echt helemaal terugkomt. En als het dan eindelijk zover is en je rijdt zo'n toernooi... en zo'n toernooi daar groei je in en je komt over zijn, finish heen, dan komt toch in één keer die spanning die komt er gewoon uit... Kramer dus één. Blokhuizen op de tweede plaats heeft een goed toernooi gereden. Ja, die Jan Blokhuis heeft een heel goed tonoien gereden. Ik vind het echt, uh, echt hartstikke knap. En we hebben het natuurlijk alleen maar over Sven Kramer. Dit Sven Kramer zo. Uh, dat, dat is zo'n fantastische rijden en een fantastische comeback. Maar we moeten echt Jan Blokhuizen niet vergeten. Want hij heeft tot drie afstanden gewoon aan de kop gestaan. Of aan de leiding gestaan. En hij heeft gewoon goed gereden hier. En is uh, samen met Sven Kramer nu al zeker voor deel van deelname aan het wereldkampioenschap. Allround in Budapest met die tweede plaats. Achter uh, Sven Kramer, Koen Verwij en Tetjan Bloemen. Vierde en negende geworden. Moeten via het uh, Nederlands kampioenschap Allround... Uh, moeten zijn gaan proberen om die uh, plek voor Moskou... voor dat WK oranje daar wordt dat uh, WK natuurlijk verreden... om die plekken af te gaan uh, uh, dwingen. Bij de vrouwen dus het brons, voor iedereen Wüst. Bij de mannen goud en zilver. Een TVM-feestje is het dus geworden hier op de buitenbaan in Boedapest... waar de rode loper wordt uitgelegd... en alle uh, voor, uh, voorbereidingen worden getroffen voor de huldiging dadelijk van dit toernooi. En dan gaan we Kramer als vanouds dus weer op de Gouden... op de eerste plaats uh, zien en nu... Komt er een even kijken? Oh, wacht, even, en nu, even. ja, oh, de Nooren protesteren. Ja, daar hebben we het. Shit. De Nooren schijnen nu, hoor ik, van een collega een protest. Maar dat is nog onder voorbehoud. Ja, Want uh, één bron is geen bron. Maar uh, collega televisiecollega Martin Hersman komt hier nu de commentaarkabine uh, binnengestond. En dat gaat niet over wel of niet dat blokje van uh, Jan Blokhuizen, maar het gaat over de finish van Sven Kramer, de kick finish of uh, ja. denk ik dan. Dan de, want ja, ja dat wat wel ja, ja. was al zo blij dat hij in het laatste 55 meter voorbij rijdt. En die agressie kwam er eigenlijk al uit voordat hij over de finish heen, heen kwam. En hij, hij was een soort van vreugdekreet dat hij nog even zo'n schaats vooruit schopte. Maar dat was natuurlijk niet om sneller te finissen. Maar het is misschien in de reglementen dan wel Ja, ja, ja, ik ben de, heb de reglementen erbij gepakt. Artikel 260.2, opzettelijk met de schaats naar voren schoppen bij de finishlijn... Uh, zodat de schaats het contact met het ijs volledig verliest, is verboden... en zal leiden tot disqualificatie. Ja, maar dat wordt opzettelijk ja. zit erin en ze uh, was, ja. Daar, was daar van, ja, opzettelijk. Nou of ja, als je vond. juicht, dan doe je dat toch redelijk met opzet. Ja, ik wil maar... geen, uh, geen nee, regeltjes, nee, dan... uh, je weet wel, gaat, worden. Je moet het nadenken in de geest van de wedstrijd misschien wel. En opzettelijk betekent natuurlijk opzettelijk winst willen ja. halen. En dat was nu natuurlijk absoluut geen sprake van. Die jongen en die is... regel is uh, ingevoerd vooral met het oog op de 500 meter... ...waar uh, de schaatsen hier soms om de oren vlogen aan het einde bij de finish. Daardoor is die regel twee jaar geleden uh, ingevoerd. En niet uh, vanwege het feit dat je wil vieren dat je bent teruggekeerd. Maar goed, de Noren krijgen wij dus door... ...zouden een protest hebben ingediend vanwege uh, die finish van Sven Kramer. Nou, we wachten het allemaal maar af. Kramer staat voorlopig gewoon op die eerste plaats. Blokhuizen staat gewoon op de tweede plaats op alle schermen die wij hier <lacht> hebben. Um, maar een huldiging is er nog niet geweest. Dus we wachten dat nog eventjes af. Sebastian, Erben, dankjewel. Um, gaan wij hier in de studio doorpraten met Jochem Uithagen. E eerst trouwens nog even over blokhuizen. Uh, dat spookt toch continu in zijn hoofd? Want hij zal toch zelf ook wel iets hebben gevoeld van een blokje raken? Nou, ik, voor, ik heb een blokje zien schrijven op beeld. En als we het over fair play hebben... vind ik het raar dat de Noren bezwaar gaan maken. Maar dan verwacht ik ook dat ze bezwaar maken... op het niet disqualificeren van, uh, van Blokhuizen. Want dan wordt Bukkel Europees kampioen. Ja, ah, jongens, kom op. Uh, Sebastian zegt het terecht. Je moet uh, jureren in de geest van de wedstrijd. Dan zie je Sven eigenlijk al kampioen worden. En dan, de, als ze daarop gaan... Dan, uh, dan denk ik dat het echt oorlog wordt. En de, maar dan, goed, dan... dan Vind ik het, als je puur naar de regels kijkt, uh, zou het eerder logisch zijn... als je kijkt naar het verschuiven van blokjes, dat blokhuizen eerder eruit zou liggen. Het is dus uh, niet te hopen dat Kramer wordt gedisroliseerd, want hem kennende... Dan, dan, nee, dan, dan, dan, dan, gebeurt dan staat het kasteur niet meer, hoor. Ja, ja. ja maar, maar uh, dan over, over Kramer. Uh, het zal toch voor hem, denk ik, vooral opluchting zijn? Een soort van bevestigingen. Tuurlijk. Hij weet, hij weet dat hij goed is. Maar uiteindelijk, je ligt er een tijd uit. Uh, hij heeft echt veel problemen gehad met blessures. Dan ga je toch twijfelen. Het is lastig om vanuit uh, eigenlijk een jaar niet schaatsen weer terug te komen... dan is het gewoon een opluchting. Stiekem vertrouw je erop dat je het kan... maar pas als je ook echt over die finish bent gekomen... naar vier afstanden waarvan je de drie hebt gewonnen... dan valt die last van je af. Want je moet het eigenlijk nog wel even maar gewoon zien te finishen. Voor de vijfde keer Europees kampioen, de koning van Budapest. In ieder geval voor de komende periode Sven Kramer. Uh, overigens, uh, we gaan even luisteren naar een interview met hem met Bert Maldring. Ik zeg er meteen bij dat interview is gemaakt... voordat de Noren met een mogelijk protest zouden komen. Sven Kramer in gesprek met collega Bert Maldring. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe is het met je? Kun je er even bij gaan staan? Ja, natuurlijk. Nee, ja, natuurlijk, ja, maar... Nee, gaat goed. Ja, blij mee. Gefeliciteerd. Er moet een speciale zijn. Ja, onwijs... Uh... Zeker naar zo'n uh, ja, uh, zo klote periode. Als je dan uh, op deze manier terug kan komen, is natuurlijk uh, super. Heeft dat uh, nog door je hoofd gespeeld in die laatste ronde? Nee, nee. Gewoon uh, blijven schaatsen, blijf schaatsen. En, uh, ja, ondanks dat pijn het gewoon uh, door blijven rammen. En, uh, ik moet zeggen, Blokhuis gaf goed partij in het begin. Uh, maar goed, ik kon uh, uiteindelijk best wel makkelijk pareren. Ja, want eigenlijk ja, de eerste vijf minuten, toen was het een beetje een spel. Maar daarna gaf ja. jij gas. Ja, en uh, ja, dat slaakt goed... Uh, ik had niet gedacht nadat ik 18 op de broek kreeg op de 500 meter, maar uh, blij dat het geslaagd is. Ja, want daarna win je gewoon drie afstanden. Hè? Oh, ja, ja nee, de, ik had van tevoren gezegd, 500 is er bij verder weg mijn slechtste. Ook het minste aan gedaan. En uh, ja, super dat ik hem nog uh, zo kan eindigen. Er is wel eens gezegd van, uh, komt Kamer terug? Komt hij niet terug? Komt hij beter terug dan ooit? Ja. Hoe ben je nou terug? Nou, ik ben nog niet beter terug dan ooit, maar uh, ja, goed, ik ben, ik ben heel hard aan het werk. En uh, uiteindelijk uh, met het uiteindelijke doel natuurlijk in Sochi. En, uh, ja, het gaat goed. Je komt over de finish en dan zie je eigenlijk het moment van ontlading, hè? richting wie was dat? Nou, Erwin zat in het hockey daar en, uh... en de mars. Ja. Dus uh, ja, een beetje bijbeunen bij de radio. Hè? Je hebt nog meteen weer je woordje kraar. Hè? Hier geen snikkende man, want je kunt ook zeggen van je bent een jaar weg geweest en er gaat van alles door me heen en zo. Heel nuchter en niet buiten adem ook bijvoorbeeld. Nee, natuurlijk nou, heb, uh, heb ik ook mijn uh, ja, momenten dat ik, dat ik relativeren en dat ik echt heel blij ben dat ik dit weer mag doen. En... Dat bevestigt dit alleen maar dat ik het echt heel leuk vind om te doen. En uh, daarom kan ik uh, gewoon zo uh, door blijven gaan. En die twijfel, vooraf wilde je niet in de favoriete rol laten drukken. Wist jij eigenlijk zelf wel beter? Nee, nee, nee. Ik heb ook, uh, zo voelde het voor mijzelf ook. Ik heb natuurlijk best wel twijfel gehad. Door uh, ja, Als je hier met uh, 37-4 heen gaat, is het best 500 meter tijd. Ja, dat dus niet, is uh, niet om naar huis te schrijven. En uh, ik wist dat ik het van die andere afstanden moest hebben. En, uh, ja, daar heb ik het nu uh, op uh, weten te pakken. En dan is het eigenlijk precies zo gegaan zoals je misschien wel uh, verwacht of gehoopt had. 500 meter, niet zo heel goed, maar ook niet slecht. En daarna pats, pats, pats, pats. Ja, nee, uh, ja, dat al, hadden we ook wel een beetje ingecalculeerd. Maar dat het zo goed zou gaan, had ik, uh, dat dacht ik zelf ook niet dat ik zo goed was. Mooi plaatje, kasteelheer van uh, Boedapest. Dankjewel. Sven Kramer, ja meteen na de race naar dan 1345 13:45.05 en dan uh, win je drie van de vier afstanden en dan blijft die huldiging maar duren en duren voordat hij plaats gaat vinden. Sebastian, het is uh, ja, toch geen vrees, een Slecht teken. Ja, slecht teken. Nou, ja, ik, ik kijk vooral naar voren. Daar heb ik zo'n scherpje staan waar zeg maar zo'n uitslag staat en daar staan de namen uh, Kramer en Blokhuizen nog steeds in als nummers 1 en 2. Uh, maar ik heb ook een monitor en daar kunnen we herhalingen op terugzien. En Jan Blokhuizen tikt toch echt een blokje weg met de punt van zijn schaats. En er is een aantal jaar geleden ingevoerd. En dan kun je het mee eens zijn of niet. Een regel ingevoerd dat als je dat doet, dat je uh, de afstand zeg maar verkleint. Dat is de gedachte achter die regel. Want er waren schaatsers die deden dat ronde na naar ronde na ronde na ronde. Als je dat op de 10 kilometer doet, dan verklein je nou eenmaal wel, nu eenmaal wel de afstand. Daarom is die regel ingevoerd dat je niet meer door die lijn heen mag steken... Dat heeft hij nu eenmaal wel gedaan. En ik zou het lullig vinden voor die jongen. Vervelend naar zo'n toernooi. Maar dan zal hij toch gedisqualificeerd moeten worden. En Erben, ja, jij denkt misschien meer als sporten. Dat begrijp ik nee, ook wel. Nee, maar ik denk, als je kijkt naar Jan Blokhuizen. Dat blokje, dat ligt ook binnen, binnen de, de lijn. lijn juist. op de lijn. Dus als je, daarom hebben ze het blokje ook binnen de lijnen gelegd. Dat ze, dat ze die discussie niet meer krijgen. Dus als je die blokje aanraakt, dan weet je zeker... Dat je over ja. de lijn heen bent. Dus ja, dat zijn wel de regels. Ja, en het publiek is hier allemaal naartoe gestroomd naar voren voor de huldiging. Die dus nog steeds niet begonnen is. Omdat dus, maar dat is nog altijd zwaar onder voorbehoud hoor, zeg ik erbij. Want ja. alleen collega Martin Hessman is dat hier komen melden. En ik heb op de school van de journalistiek geleerd dat één bron geen bron is eigenlijk. Maar dat de Noren dus een protest zouden hebben ingediend vanwege de kickfinish van Sven Kramer. Ook dat staat in de regels. Maar dan kan ik me voorstellen dat als je zo'n ontlading hebt na zo'n lange tijd, uh, uh, dat je dat even niet weet als Sven zijn. En bovendien behaal je er dus ook geen tijdwinst mee. Dus wat dat betreft moeten we dat ook nog maar eventjes afwachten. Uh, uh, maar wat betreft Jan Blokhuizen, ja, we hebben nu de herhalingen een paar keer gezien. Uh, uh, hij, moet, uh, hij zou gewoon gedisqualificeerd moeten worden, hoe lullig dat ook is. Want ik vind wel als je regels maakt, en ik heb altijd het idee dat we daar in Ereveen dan ietsje strenger mee omgaat dan in, uh, in andere. Andere landen waar er wat minder scheidsrechters en bochtenrechters, et cetera, staan toe te kijken. Als je regels maakt, dan moet je die regels ook naleven. Zo is het een buitentoernooi waar eigenlijk tot nu toe niks reks gebeurde. Elf jaar geleden konden we hier alleen maar door de hitte... en door het mooie weer en door het warme weer... ochtends vroeg en s'avonds laat rijden. Daardoor herinnerde, herinnerde zich iedereen dat toernooi. We hebben een toernooi gehad in Colombo met prachtig buien... met prachtig weer waar iedereen uh, bruin werd van de zon. Waardoor iedereen dat toernooi zich nog herinnert. Ze dus hebben we wel meer uh, mooie toernooien gehad buiten. Maar het zal toch wel een enorme deceptie zijn... Ja, als dit dan het dan... toernooi wordt waarin wat we uiteindelijk... gaan aan herinneren als het toernooi waar de nummer 1 en 2 namens Nederland gediskwalificeerd worden. En Hoba Bukku opschuift. In ieder geval misschien wel één plekje vanwege Jan Blokhuizen naar voren. Want laten we niet vergeten, dat is natuurlijk de reden dat er ja, een protest Sebastian, zou zijn ingediend. Ja, Eben? Sebastian, maar dat kan niet. Je kunt hier als, als schaaflief hebben. Ook als de Noren. De Noren, daarbij toch wel van ongelofelijke... Uh, dat, zo wil je toch niet winnen. Ik kan me niet voorstellen dat de Nooren hier een protest indienen. Wel tegen Jan Blokkehuizen, maar niet tegen, tegen, tegen Sven Kramer. Ik kan het me niet voorstellen dat Havenbukkel hier wil winnen. Omdat zijn coach een protest heeft ingediend. Ja? Om Sven te laten diskwalificeren. Als dat gebeurt, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan stop ik ermee. Dan kom ik er <lacht> nooit meer terug. Ja, maar je bent net terug, Erben. Je bent net terug op de radio. En. Uh... We hebben toch naar een mooi toernooi gekeken. Maar het zou een deceptie zijn als dat uh, als sluier over dit toernooi blijft hangen. Ondertussen is het nog altijd eigenlijk uh, heel stil geworden. Het is ook donker geworden. Dat kasteeltje is mooi verlicht. En iedereen staat elkaar aan te kijken. En ik heb het idee dat het gros van de supporters helemaal geen idee heeft... waar het allemaal over gaat en wat er allemaal aan de hand is. En voorlopig zien wij op elke monitor waar wij kijken... gewoon Sven Kramer nog altijd bovenaan staan. Blokhuis op de tweede plaats staan. En Bukku op de derde plaats staan wat betreft de 10 kilometer... En wat betreft uh, het algemene klassement. En ik zal nu eens even kijken wat collega Steven Dalebout hier ergens langs de baan uh, rondloopt. Die stuurt mij een uh, sms-bericht. En er staat hier en nu en staat final bij... classification man. Ja, ja, ja. Zolgens Veldkamp een... protest ingediend tegen blokhuizen en kamers stuurt Steven Dalebout mij langs de kant van de baan uh, uh, uh, als sms. Dus dat protest zou zijn ingediend. Maar voorlopig staat hier op alle scoreborden nog steeds één kamer, twee blokhuizen en drie hoabuckoe. Dus we moeten het nog even blijven afwachten. Die mascottes voor de die krijgen het maar kouder en kouder daar in Hongarije. Goed, uh, wij gaan hier in de studio nog even over doorpraten met Jochem Uithagen. Ja, uh, aansluitend op uh, wat, wat de heren daar zeggen. Het, het, het zou toch niet kunnen zijn met betrekking tot Kramer-Blokhuizen. realistisch realistischer. Ja, nee, absoluut. Ik heb uh, heel snel. Had ik zet een blokje zien schuiven. Dan schoof het blokje naar er. Naar de wedstrijdbaan toe. Dus op zich zou je kunnen zeggen: als je helemaal tegen je bekijkt, heeft Blokhuizen met zijn linkerschaats aangetikt en heeft hem naar voren gehaald. In plaats van dat hij naar de wedstrijdbaan heeft getikt. Hij heeft een blokje geraakt en die ligt binnen de lijn. Dus hij heeft een blokje geraakt. En afgelopen jaar hebben we gezien dat betekent dat disqualificatie. Uh, daar was ik al vrij direct uh, bang voor. Uh, als je Sven Kramer gaat disqualificeren voor het feit dat hij met zijn schaats naar voren finished... dan heb je het niet begrepen als scheidsrechter. Ja, ja, overigens, gisteren werd er ook een pionnetje geraakt, maar dat is een heel ander verhaal, hè? Nou, dat was een pilon uh, die tussen de wedstrijd binnenbaan en de wedstrijd buitenbaan staat. En daarvan zeggen ze van, ja, dat nemen we dan niet mee. Omdat je daarmee niet probeert de bocht af te snijden. Ja. Ja, we kunnen natuurlijk verder gaan, gaan speculeren. Nog voordat we uh, het uh, allemaal weten wat uh, okay. nou ja, het protest van de Noren uh, oplevert. Uh, de Noren hebben dus het protest uh, gedaan om uh, Harvard Bukko te laten opschuiven. Het algemeen klassement moment staat hij derde. Hij zou dan tweede of misschien zelfs wel eerste worden, wie weet. Um, Blokhuis heeft natuurlijk uiteindelijk gewoon een heel goed toe Heel gereden. goed. Ja, nee, absoluut. Want ik denk, ik, ik, ik heb het nog niet nagezocht. Maar als je gaat kijken hoe Sven zijn vorige titels heeft gewonnen qua verschillen. En hoe die nu wint, dan is het gat de laatste jaren niet zo klein geweest tussen Sven en de rest. Dus dat is mooi. Dan kan je ja, zeggen: Sven is weer komt terug. Maar uiteindelijk het heeft dan een mooi spannend tenor laten zien. En uiteindelijk. Uh, Jan heeft gewoon een onwijs goed weekend gereden. En bravoure in de tien kilometer. Hè? Lange ja, tijd, uh, het initiatief nemen. Gewoon proberen. En ik denk dat dat ook de enige manier is. Dat, ik bedoel, dat, dat pleit wel voor omdat hij er gewoon wel vol in gaat. En gewoon risico's nemen strak langs de blokkerij. Hopelijk niet te strak uiteindelijk. Maar, dus dat vind ik wel mooi. Dus gewoon, we weten dat we iemand hebben die uh, op een goede dag Sven ook gewoon... Uh, kan verslaan. Ja, ervan uitgaande dat het allemaal zo blijft, hij zou dan ook naar het WK allround gaan. Ja. Uh, de derde Nederlander wordt vierde in het klassement. staat daar momenteel Koen voor wij. Uh, uiteindelijk ook prima toernooi. Hartstikke goed toernooi. even lekker gereden. Ik zit nu heel snel te denken van stel dat Jan Blokhuizen wordt gedisqualificeerd... dan schrijft iedereen een plekje op. Dat betekent ook... Koen voor mij wordt dan derde. Wordt ja, dan derde ja. betekent het voor de kwalificatie van de WK ruim dat Koen daarmee gekwalificeerd is dat Jan Blokhuizen op de NK opnieuw zijn plek moet gaan pakken. Of dat de commissie hem aan gaat wijzen. Maar goed, laten we daar niet over uh, uitweiden. Eerst maar even de cijfers afwachten op de, de resultaten. En Koen nee, heeft gewoon een goed weekend gereden. En ik denk dat dat, uh, daar moet, dat moet hem vertrouwen geven voor de komende weken weer. Ja, en Bloemen staat voorlopig op de negende plek. We gaan nog even terug naar uh, onze heren in uh, Budapest. Iets meer duidelijk al. Spanning. Nou, ik hoorde net de speaker. En uh, dat zorgde voor uh, opluchting in ieder geval bij, uh, bij het publiek. Dat begon te juichen. Dus blijkbaar hebben die ook inmiddels wel in de gaten wat er aan de hand is. Uh, uh, die riep namelijk, kramen Blokhuizen en Bukku op voor de huldiging. Maar dat is inmiddels toch ook alweer een minuut of drie, vier geleden. En nog altijd geen huldiging. En ik kijk uh, naar rechts en daar is het vooral donker. En dan zie ik die uh, huldiging allemaal klaarstaan. Die staan er allemaal te verkleumen. In ieder geval kwam onze Noorse collega... Hoer Eriksen, zeg maar... Uh, ja, de Mart Frank Snoeks van de Noorse televisie... die kwam zich al uh, verontschuldigen en die zei... Ik uh, schaam me diep als men... Dit gaat toestaan, dan schaam ik me diep voor het feit dat ik een Noor ben. Want op deze manier wil ik geen zilver of goud halen. Terwijl ik eigenlijk op de derde plaats thuis hoor op dit Europese kampioenschap Round. Het wachten is nog altijd gaande. Het wachten is ja. nog altijd gaande en jullie hadden het inderdaad net over mogelijke gevolgen. Mocht er op zijn minst één Nederlander worden gedisqualificeerd... dan houdt dat natuurlijk ook gelijk in dat je een startplaats verliest voor je land op dat wereldkampioenschap. Dus wat dat betreft zou het dan ook nog kunnen betekenen dat we niet vier, maar drie... Ja, of in het ergste geval zelfs maar twee. Maar laten we eerst maar eens uitgaan van drie Nederlanders op dat WK. hebben. Maar voorlopig staat er gewoon nog steeds Kramer op één. Blokhuizen op twee. Ja. En Bukku op drie op alle scoreborden hier uh, op de ijsbaan. Aan de andere kant hebben dat er nog geen uh, huldiging is geweest. Nee, ja ik moet geen zeggen. goed teken. Ik moet zeggen, dit vind ik toch wel verreweg het spannendste moment van het hele, het hele toernooi. Want ik heb we hebben een prachtig toernooi gezien met prachtige wedstrijden. Maar het zal dan niet zijn. Oh, dat gaat gelukkig. Ja, Kramer wel Die staat buiten. met zijn jas, jas, jas aan. aan. Die, ja, die heeft zijn muts op. Die loopt, heeft zijn muts goed gezet. Hij nu weer terug richting uh, de kleedkamers. Arie Koop zien we daarbij. ik de zie daar ook Geert bedenkelijk kijken. Ja, Gerard oh, Geert Kemkus is blij. Ja, hij klopt. Sven Kramer even op de bips. Uh, hier Wuss zien we daar staan, maar waar is Jan Blokhuizen? Het volledige Nederlandse Sjonai loopt er een beetje achteraan. Kempkes die schudt nee, is eventjes in overleg met Sven Kramer. Jongens, jongens, jongens, wat een gedoe. Wat een gedoe allemaal op deze zondagmiddag, zo net voor alle zes. En zo staat Kramer daar nu toch wel met een redelijke glimlach volgens mij. Een redelijke glimlach ook bij, Sfink, bij Gerard Kemkus, zijn coach, die daar schuin achter staat. Hé, hey, en daar loopt Jan Blokhuizen ook. En Jan Blokhuizen, tenminste dat is Jan Blokhuizen volgens mij toch, die daarbij staat, bij Gerard Kemkus. Dus dat zou allemaal dan uh, wellicht inhouden, ah, dit dat dit met een redelijke sisser... Nou, draai eens om, joh, wie ben je? Ja, dit is Blokhuizen, dit is niet Koen Dat dit met een redelijke sisser uh, is afgelopen en dat het protest van de Noren dan niet is gehonoreerd. Kramer, Blokhuizen, ze staan daar allebei... Het was even een gestriste oh, kwartiertje, maar het feit dat ze zich buiten hebben gemeld, jongens... is in ieder geval weer een beetje een hoopgevend uh, signaal. Ja, gaan we hopen. ja, Ga niet af op die vastgevroren scoreborden daar, want die, die, die veranderen niet, hoor. Die maar goed, laten we gaan afwachten wat het allemaal gaat opleveren. Uh, wij blijven even stand-by hier in Hilversum. Betekent dat we nog even naar uh, muziek gaan. Uh, nog een uh, plaatje, long tall glasses, van... Uh, nou ja, we gaan eens even kijken wat we allemaal gaan doen. Het is in ieder geval 3.5 minuut voor half 6. Een turbulent einde sowieso van het EK Allround schaatsen in Budapest. I was road, So natuurlijk I thought I'd I, I saw so much No, I can't.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 De Ossera en de long Tall glasses. Een zeer turbulent einde van het EK Allround schaatsen in Budapest. Maar één ding is zeker, Sven Kramer is en blijft Europees kampioen. Zijn titel wordt hem niet uh, afgenomen. Opgelucht is Sven Kramer dus juist met Bert Malerink. Heb je hem nog even geknepen net? Ja, ik hoorde dat uh, Noor een protest uh, tegen mij hadden aangetekend... over, uh, over een eventuele kickfinish. En uh, uh, goed, uh, weet je, het was volgens mij geen uh, 500 meter om nog een honderdste te winnen. Dus ik ben hem ook van niks bewust, maar... Uh, dus is misschien wel iets om op te letten in de toekomst ja. ja, want het was wel even heel spannend, want Blokhuizen die uh, raakt een blokje. Ja. Jij een kickfinish, ja. dat had even heel anders kunnen aflopen. Ja, het had heel gekund, maar goed, uh, ja... Nee, ik ben al zo blij dat het zo gaat zoals nu. En uh, dan hadden ze hem lekker moeten houden. Echt gefeliciteerd. Dankjewel. Sebastian in Budapest. Ja, hebben de Noorden het protest ingetrokken of zo? Ja, het zal in ieder geval niet uh, gehonoreerd zijn door uh, de scheidsrechter. Die komt trouwens uit Duitsland. Helmoet Ripper heet die man. De scheidsrechter van dit uh, mannen toernooi. Maar dat... Uh... Is dus niet gehonoreerd, in ieder geval niet toegekend door deze scheidsrechter. En Sven Kamer. wint dus gewoon de 10 kilometer. En blijft bovenaan staan in het eindklassement van dit Europese kampioenschap. Jan Blokhuizen, dus op de tweede plaats van de 10 kilometer. En van het Europese kampioenschap. Maar Erwin, hij kruipt toch door het oog van de naald. Want we hebben het een aantal keer teruggezien. Ja, nou, dat blokje tikt hij weg. Ja, het duurde gewoon heel erg lang. En toen hoorde ik dat die Nooren in inderdaad een protest hadden ingediend. Ja, het zal toch niet waar zijn. Maar gelukkig heeft hier de sport gezegenvierd. De, de, de best. De beste man die hier was heeft gewonnen en de beste nummer 2. Dat, dat geef ik eerder eerlijk toe, want jij was nog wel nou. kritisch richting Jan Blokhuizen Van regels zijn regels. Dat is inderdaad een regel. Maar ik ben toch blij. Ik ben hier voor de sport. En de nummers 1 en 2 de sterkste en de ene sterkste van dit weekend staan gelukkig op het podium. Ik begrijp jouw emotie inderdaad. En uh, tuurlijk, het is mooi dat er een Nederlander 1 staat en een Nederlander 2 staat. En dat we gewoon met vier man uh, Nederlandse mannen naar het wereldkampioenschap mogen. Maar ik ben toch wel benieuwd wat de uitleg zal zijn van de scheidsrechter waarom dit blokje wel weggetikt mag worden. En dit zal er toch ook denk ik voor zorgen dat heel veel schaatsers die in de toekomst gediskwalificeerd worden vanwege het wegtikken van een blokje, dat dat, dat zij protest zullen gaan aantekenen. Maar in ieder geval. Uh, niets verandert dus in de uitslag. Alle berichten wijzen erop dat uh, gewoon uh, de, uh, de, de protesten niet gehonoreerd zijn. Sven Kramer, dus gewoon Europees kampioen. Tweede Jan Blokhuizen en derde Hoewa Bukku. Uh, de muziek draait nog steeds, maar uh, de huldiging is nog steeds niet begonnen. We gaan er nu maar vanuit dat de huldiging ieder moment kan gaan plaatsvinden. Sebastian Ewen, dankjewel. Nog heel even naar Jochem Uitenhagen. Ja, het, het recht heeft gezegd, hè? Gelukkig wel. Tenminste, wat betreft VK, maar voor de rest, het Blokhuizen-verhaal blijft opmerkelijk. Ja, nou, ik, ik, laat ik zo zeggen, als schaatser. We hebben vorig jaar heel veel bezwaarden tegen gemaakt tegen de regel. Eigenlijk is een overwinning als die nu niet gedisqualificeerd wordt. Dat betekent dat er dus heel licht naar de regels wordt gekeken. En ik denk dat dat voor het schaatsen goed is. Want niemand zit erop te wachten dat er iemand die zoveel beter is dan de rest. even naar Jan Blokhuizen gekeken, om hem eruit te halen, omdat hij nou ja, net een klein beetje zijn blokje weegt. Ik denk dat het voor de sport. Gewoon goed is. Al met al, uh, mooi EK geweest met een leuk turbulent einde. Ja hoor, absoluut. En uh, ik, ik, als je gaat kijken, we hebben een prachtige buitenbaan gehad. En ik denk dat er gewoon mooie winnaars naar voren zijn gekomen en dat het gewoon uh, mooi is verlopen. Sven Kramer bij de mannen en Martina Sabalikova bij de vrouw Jochem Uithagen. Dankjewel. Graag gedaan, mooi. Radio 1, het nos journaal.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 Met hier en daar nog een enkel buitje, maar geleidelijk aan wordt het echt overal droog... en hebben we een nacht met een gemengd beeld, soms wat wolkenvelden, soms een paar opklaringen. En de temperatuur die gaat dalen naar zo'n 4 graden. Morgen loopt het kwik op naar 8 graden in het oosten en misschien wel 10 in Zeeland. Het is erg zacht. En dat die zachtere lucht terreinwind, of in ieder geval een beetje terreinwind... dat gaat niet helemaal zonder slag of stoot. Want er is vrij veel bewolking en er kan wat motregen vallen. In de loop van de dag, vooral in de kustgebieden, misschien ook een klein beetje zon. Het waait matig uit een westelijke richtingkracht 3 tot 4. Bij zee misschien vrij Krachtig, vijf. Dan de woensdag en de donderdag, die verlopen droog... met vooral dinsdag geregeld zon. En dan donderdag wel kans op een enkel buitje. Verder veranderde wat temperatuur betreft niet veel... want het blijft voorlopig zacht. Sport Radio NOS, op NOS Radio, het spannendste moment van het EK-schaatsen... vond niet plaats tijdens een van de races, maar ver daarna... Protest van de Noren tegen Jan Blokhuizen, die een blokje geraakt zou hebben. En tegen de finish van Sven Kramer. Maar beide protesten zijn niet gehonoreerd. Sven Kramer wordt dus Europees kampioen. Jan Blokhuizen wordt uiteindelijk tweede. Gerard Kempkes, hoe hij, zou hij zich eronder allemaal voelen... nadat al die protesten waren geweest? Hij sprak met Bert Maalrink. Ik stond er net bij in de kleedkamer. Wat zag ik? Ja, enorme opluchting. Ja. ja, dat was de tweede keer al. Ik was de eerste keer al heel erg blij. En... Uh...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 Sven eerste, Jan twee, ik, ik bedoel het, heerlijk. En dan iedereen nog derde, dus 1, 2, 3. Wat wil je? Ik ben, ik, ben, ik ben een gelukkig man op het ogenblik, dus ik ben ja. echt blij. Ja. Het waren misschien wel de spannendste minuten van het hele toernooi. Ja, ze waren net wel even heel vervelend, <laughs> moet ik toegeven. Ja, we waren heel ver in de minuten. Gefeliciteerd. dankjewel. Buitenlands voetbal, langs de lijn. In Italië blijven AC Milan en Juventus de Serie A samen aanvoeren. Milan won met Mark van Bommel en Urbi Emanuelson in de ploeg... met 2-0 bij Atalanta. En Juventus won de uitwedstrijd tegen Lecce met 1-0. Oudinese blijft in het spoor van de twee koplopers... dankzij een eenvoudige 4-1-zege op Cesena. Ook internationale kende weinig problemen... en versloeg Parma met 5-0. In Spanje behoudt Real Madrid de leiding in de Primera Division. De Madrilenen hadden geen enkel probleem met Granada en won met 5-1. Barcelona kan de achterstand vanavond terugbrengen tot drie punten... als er wordt gewonnen bij stadgenoot Español. In Engeland stonden wedstrijden in de derde ronde van de FA Cup op het programma. De belangrijkste wedstrijd was in Manchester... waar City tegen stadgenoot United speelde. En de bezoekers, Manchester United dus, wonnen met 3-2. In de tweede helft keerde Paul Scholes terug bij United. De middenvelder beëindigde afgelopen zomers een actieve loopbaan... maar is daar nu toch op teruggekomen. Het is de bedoeling dat de 37-jarige Engelsman... tot het einde van het seizoen deel uitmaakt van de selectie van manager Alex Ferguson. Voor de grootste verrassing zorgde Swindon Town... De ploeg uit de 4e divisie was met 2-1 te sterk voor Wigan Athletic... dat uitkomt in de Premier League. Everton won met de nodige moeite van het kleine Tamworth. Het werd 2-0 met een treffer van John Heitinga. Liverpool won vrijdag al met 5-1 van Oldham Athletic... maar na afloop had niemand het meer over die wedstrijd... maar was er alleen aandacht voor Tom Adeyemi. Een fan van Liverpool zou de speler van Oldham minutenlang racistisch hebben bejegend... waarna hij in huilen uitbarstte. Gisteravond arresteerde de Engelse politie de supporter in kwestie. Het is opnieuw een racistisch getinte rel rond The Rats. de Reds. Club raakte eerder in verlegenheid door spits Luis Suarez die zich racistisch uitliet tegen Patrice Evra van Manchester United. En of dat allemaal nog niet genoeg is, werd afgelopen nacht ook international Stuart Downing gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn ex-vriendin. Exact een jaar geleden, een hit voor Adele, set fire to the rain. In Huibergen waren vandaag de Nederlandse kampioenschappen veldrijden. De winst bij de vrouwen ging naar Marianne Vos en bij de mannen naar Lars Boom. Boom werd alweer voor de zesde keer op een rij kampioen bij de elite-renners. En na de wedstrijd en na nog wat telefoontjes kom je uit bij Geo Lippens. Nou Lars, wie had je nu aan de telefoon? Schoonvader. <laughs> en die wou je even feliciteren? Ja, ah, inderdaad. Zeg, verveelt het nou nooit? Nee, natuurlijk niet. Uh, het blijft heel erg leuk en... Uh... Ja, de titel blijft altijd heel erg mooi en uh, die moet je koesteren denk ik en dan moet je ieder jaar weer gewoon weer voor vechten en uh, dat blijf ik doen. Deed het jou nog iets speciaals dat je hier nu voor de zesde één volgende keer kampioen wordt? Het is een record zeggen ze dan, uh, ja hoewel die Stamsnijder en negen keer kampioen, ja. dat moet je nog even bereiken. Moet ik nog drie keer of vier keer en dan... wat uh, ja, zou... doet jou dat wat? Ja natuurlijk, nou, uh, wat ik kan zeggen, ik ben één, oh, één keer vierde geweest, categorie 5 en daarna altijd uh, ieder jaar een kampioen geworden in het veld rijden en dat blijft heel erg leuk. En, uh,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 Experimenteer jij er ook wel eens een beetje mee? Want ik bedoel, ieder jaar is weer anders. Iedere winter is weer anders. Je hebt nu nog minder wedstrijden gereden. Nou ja, ik heb deze winter gewoon meer uh, omvang getraind. Meer duur gedaan, denk ik. Wat, wat wel belangrijk is, denk ik. En uh, ja, experimenteren. Je kunt eens in de cross kun je goed zien waar iedereen rijdt. En dan kun je goed in de gaten houden waar iedereen rijdt. En dat is wel belangrijk, denk ik. Want het is heel anders dan op de weg, hè? Ik bedoel, een wegseizoen bouw je gewoon anders op. Dan weet je ook wanneer de vorm komt. Ja, dat is ook zo. Nu uh, we gaan dadelijk weer gewoon uh, veel trainen. En dan... Uh, met een piek proberen te gaan in eind februari en dan in april natuurlijk. Omdat dat uh, gewoon heel belangrijke momenten zijn. Daar ben je nu eigenlijk ook al voor aan het trainen. En niet uh, specifiek voor een NK. Ja, je bent ook al heel bewust met dat seizoen bezig. Je hebt laten weten, de Tour mag voor mij gestolen worden. Uh, die rijd ik liever niet. Ik rij liever de Ronde van Polen. Want daar ben ik gewoon fris als de Olympische Spelen daar zijn. Nou ja, als ik, als ik, wat ik, al zeg, als ik naar de Spelen mag van Leo Vliet, van de Bondscoach. Uh, uh, dan zou ik graag Polen willen rijden inderdaad. Uh, ik ga proberen een voorjaar jaar te rijden en uh, pro ja, proberen geselecteerd te worden. En, uh, ik hoop dat het gaat lukken en dan, uh, ja, dan kun je proberen goed te zijn op spelen, maar ik denk dat het wel een, uh, een mooi rondje is voor mij. Ja, want geeft dat ook wel aan van hoe gefocust jij bent? Eendagswedstrijden en dan met name dat soort eendagswedstrijden, daar moet je het straks van hebben? Ja, misschien wel meer als uh, ja, kleine rondjes. Kijk, grote rondes zijn leuk. En nee, dan zal ik nooit op een klassement gaan rijden en ik uh, moet er etaps proberen te winnen. En, uh, ja, waarschijnlijk ga ik Spanje rijden dit jaar. Uh, en dan ga ik proberen om een etap te winnen uh, in voorbereiding, als ik ook goed genoeg ben voor een selectie voor het WK. Een beetje bescheidenheid. Achter. Ja, dat vind je af en toe moet... toch wel leuk om er een beetje mee te spelen. Nee, maar ja, de, de, Kijk, iedereen wil uh, een speler rijden en WK rijden. Het is dus niet, niet vanzelfsprekend dat je rijdt natuurlijk. En, uh, ja, daar moet je gewoon mee uitkijken, denk ik, met, met, met, met, wat je daarover zegt. En uh, ik ga mijn uiterste best doen om daar aan de start te staan. Deze zesde is in ieder geval binnen. Die trui ja. die kun je weer op. Inderdaad. Lars Boom, weer Nederlands kampioen veldrijder. Hij sprak zojuist met Geo Lippens.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 Vele, vele trainingsuren dus in de ochtend. Maar wie heeft er nou eigenlijk het meest aan? Jij of het paard? Ik hoop allebei. <laughs> Ik heb er natuurlijk ook heel wat aan. Ik bedoel, sowieso, als je veel kilometers maakt op een paard... dan, dan merk je steeds meer kleine dingetjes. Je wordt steeds een beetje preciezer. Zelf weer rijen, rij voel je gewoon meer. Dus dat maakt het voor jezelf handig, dat je ook op andere paarden...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 Een dagje meelopen met Adelinde Cornelissen, een van de ja, grote kanshebbers op goud tijdens de Olympische Spelen in Londen. Bijdrage was dat van Edwin Cornelissen. Een short-track bericht, Jorling Ter Mors en Niels Kerstholt hebben in Heerenveen de nationale short-track titels veroverd. 22-jarige Ter Mors prolongeerde haar titel door alle afstanden te winnen. Haar voornaamste concurrenten, Anita van Doorn en Sanne van Kerkhoff, ontbraken door blessures. En dan uh, was er ook nog zilver daarvoor Jara van Kerkhoff. Brons was er voor Lara van Ruiven. En bij de mannen ontroonde Niels Kerstel Schinkie Knecht. Kirstol die voor de vijfde keer kampioen werd, won de 1000 en de 1500 meter. Knecht was kansloos na materiaalpech op de 1500 meter. En een val op de 500 meter. De Fries won uh, wel de afsluitende superfinale. Hetgeen hem nog brons bracht. Zilver ging naar Freek van der Wart. En van het uh, short track in Heerenveen komen we zo'n beetje aan het einde van deze uitzending. De uitzending die we natuurlijk hadden met de derby in Manchester tussen City en United. Derde ronde de FA Cup. En United won daar met 3-2. Nam dus revanche voor de eerdere 6-1 nederlaag in de competitie tegen Manchester City. En er werd ook veldgereden in Huibergen. De nationale titels waren daarvoor voor Marianne Vos en Lars Bo. Maar het ging toch vooral om het EK Allround schaatsen in Budapest. Maar de winst bij de vrouwen ging naar Martina Sabalikova voor Claudia Perstein. En Irene Wust werd daar enigszins teleurstellend derde. En bij de mannen Sven Kramer eerste, Jan Blokhuizen tweede en Harvard Bukke werd daar derde. Het was een spannende strijd, met name ook nadat de heren over de finish waren gekomen. Blokhuizen zou een blokje hebben geraakt en Sven Kramer was over de finish gekomen met zijn schaats in de lucht. Waarmee hij misschien wel had geprobeerd tijdwinst te boeken. De Nooren hebben protest aangetekend, het werd uiteindelijk allemaal weggewuifd. De blijft dus Europees kampioen Jan Blokhuizen, tweede daar in Boedapest. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. We zijn er weer vanavond om 10 uur met Henry Schut. Dan wordt er natuurlijk uitgebreid nagekaart over het schaatsen in Boedapest. Zometeen het uitgebreide NOS Radio 1 Journaal hier met Jeroen Tjepkema En daarna de collega's van de VPRO. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.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 Vanavond in de tv-show Freddy Heineken. Hij overleed precies tien jaar geleden. Een terugblik op het enige persoonlijke interview... dat de beroemdste Nederlander ooit gaf. Verder jan Artus Bertrand. Thuis en in de bomen in zijn tuin geeft de Franse natuurfilmer... commentaar bij de sensationele opnames uit zijn levenswerk. En wat op televisie is er waar en wat fake. De tv-show vanavond kwart over negen, Nederland 1. Bespaar ook op uw accountantskosten... bij doctorandes Anneke Berens, Cubus Lunteren. Dit is Radio 1.